In de wijk Terwijde in Culemborg is extra politie ingezet... nadat bij een huis een raam was ingegooid. Na het incident gingen mensen de straat op en werd de sfeer gespannen. Door extra surveillances bleef het rustig, zegt de politie. Er zijn al langere tijd spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Culemborg. Dat leidde na de jaarwisseling in 2010 tot rellen. Libische opstandelingen hebben de belangrijkste grenspost... tussen Libië en Tunesië in handen. Na dagenlange gevechten hezen ze er gisteravond hun vlag... Een stuk zuidelijker, bij de Libische grens met Algerije... is een zwaar bewapend konvooi van zes luxe auto's gepasseerd. Getuigen speculeren dat Gaddafi en zijn zoons daarmee uit Libië zijn gevlucht. Barcelona, de winnaar van de Champions League, heeft de Europese Supercup gewonnen. De ploeg van trainer Guardiola won met 2-0 van FC Porto, de winnaar van de Europa League. De doelpunten werden gemaakt door Messi en Fabregas... De strijd om de Europese Supercup werd gefloten door de Nederlander Björn Kuipers. Hij deelde vlak voor tijd twee rode kaarten uit, zodat Porto de wedstrijd eindigde met negen man. Het weer, de dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land, mogelijk met een klap onweer. Later in de middag breekt in het westen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 pittige karakters en bevlogen vakmensen. Vrijbuiters met een vleugje vinnigheid, een ruime scheutpassie... een portie energie, een fikse dosis creativiteit... een tikkeltje geldingsdrang en een zachte afdronk. Onze laatste cocktailshaker is Bob Fosco. Het kleine manneke kwam op 4 oktober 1955... als Geert Timmers ter wereld in gemeente Baren. Na de middelbare school voltooide hij de Academie voor Expressie in Utrecht... Ondanks dat zijn moeder zei dat niemand hem kon verstaan... verdient deze man de kost met zijn unieke stem. Deze rachende man heeft veel noten op zijn zang. Hij acteert in musicals, is zanger van diverse bands. En afgelopen mei rolde zijn pennenvrucht blind op mijn ogen van de pers. Het Nachtvluchtenteam verheugt zich op een enerverend gesprek. Welkom, Geert Timmers, beter bekend als Bob Fosco. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is Bob, hè? Het is Bob. Ja, zo kennen de mensen mij. Ja, en jij stelt je ook op die manier voor? Ja, in de, in de, in de publiciteit is dat wel zo. Ja, Ik heb, ik heb die naam al 30 jaar en ja, ik kom er volgens mij niet meer onderuit. Wil je en er onderuit? Nee, ik, ik, dat hoeft niet. Maar het wordt wel steeds aan mij gevraagd: van waarom heb je dat eigenlijk? Een artiestennaam. En ik heb destijds uh, die, die, gekozen voor die naam, omdat ik namelijk mijn eigen naam niet zo tot de verbeelding vind spreken. Dat was in de rock and roll niet zo. Uh, niet zo oké, okay, om zo Geert te Geert Timmers. Nee, je kunt er ook niet iets iets er... pittigs van maken. Ja, hè? en ik moet zeggen, ik vind het prettig... op een of andere manier geeft het mij... als mensen mij op die manier aanspreken... of dingen aan me vragen... Uh, dan ben ik in een soort van... in functie, lijkt het wel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is, het is, het is niet echt een rol. Het is misschien een beetje een alter ego. Maar ik ben uh, uh, in, in mijn privé... Uh, wat uh, rustiger dan uh, in mijn rol als Bob Fosco. En... Dat is misschien je bent te in een functie, maar... nee, ik probeer dat ja. wel te begrijpen... maar ik wilde dan wel iets over vragen nog. Wanneer je dan zegt, zodra ik Bob Fosco ben, dan ben ik in functie. En privé ben ik ietsje anders natuurlijk. Maar wil dat dan ook zeggen dat ik nu in functie met jou praat... of kan ik ook Geert Timmers meemaken tijdens dit gesprek? Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja Zeker, ja. ja. Zeker op dit tijdstip. En, en bij dit station natuurlijk, Radio 1... Ik, ik kan wat is jouw idee over Radio 1 dan? Nou, dat het toch iets meer uh, contemplatie heeft. Dat het toch wat meer dieper op de dingen ingaat. Terwijl uh, als je bijvoorbeeld bij Radio 3 bent... waar ik overigens niet zo vaak mee ben... maar waar ik tien jaar geleden wel vaker kwam... ja, dan is er toch meer een spel aan de gang... terwijl we nu uh, al dieper op de dingen ingaan... dan een hele dag Radio 3 uh, <coughs> zal vertonen. En bij 3FM heb je ook het gevoel dat je dus het merk moet neerzetten. Het merk Bob Fosco, is het een merk? Ja, dat klinkt, dat, dat klinkt heel erg... Ja, Ik begrijp wat je bedoelt, maar dat vind ik niet zo sympathiek klinken. Want dat is het ook weer niet. Maar, maar de je, mensen je weten moet, wel wat ik aan heb. Ik heb. Mensen kennen mij van uh, een, een hele eigen authentieke benadering van muziek... en de manier van zingen en spreken. En uh, dat zit ook een beetje in uh, de rollen waar ik voor gevraagd word... op televisie of op, in film... Er is toch wel een beetje een vrij directe aardse manier van uh, uh, jezelf uiten. Wat, wat zou een, een mooier term daarvoor zijn dan? Identiteit Bob Fosco, alter ego Bob Fosco? Ja, ja, mensen noemen het alter, een soort alter ego, ja. Het is, het, is een, het is een deel van mij wat ik prijsgeef aan het publiek. Dat is een beetje zoiets zien, denk ik. Hoe kom je überhaupt aan de naam Bob Fosco? Uh, dat is... Um... Een samenloop van omstandigheden. Ik werkte dertig uh, jaar geleden vaak samen met een man. Karel Kleist heet hij. En die woont tegenwoordig in Ierland heel lang trouwens. En die, ik zei tegen hem, ik moet een artiestennaam hebben. Heb jij niet een leuk plan? En toen kwam hij met Fosco. En het leuke van Fosco is dat mijn vader... die had uh, in Baren uh, uh, in de jaren zestig een automatiek. En die verkocht een die heette Fosco, met een C. En hij zei, doe je het met een K... Zei ik, en dan wil ik daar Bob voor hebben. Bob Fosco. Ja, en zo is het een beetje ontstaan. En in die periode dat die naam ontstond... Uh, was Wim T. Schippers ook bekend met zijn programma's... waarin ook veel chocolademerken werden genoemd. Als Waldo van Dungen en uh, Lind en dat soort dingen. Oh, Lind, heel mooi ja, merk. Ja, dus zo is het een beetje ontstaan. En automatiek, bedoel je dan zo'n zo muur met uh, klepjes om, om dingen uit te halen? Ja. Oh, ja. geweldig. Ja, ja. Mijn vader die heeft oh, de, de, de snelle hap uh, uh, geïntroduceerd in Baren. in Baren. Ik weet niet ja. of hij de eerste was, eigenlijk hoor, samen met mijn moeder. Maar ze hadden inderdaad zo'n. Uh... De eerste in Baren bedoel je? Of landelijk? Nee, in Baren. Nou, maar het kwam toen een beetje, het was een beetje, het kwam een beetje in zwang. Ik denk, uh, midden jaren 60, begin jaren 60 kwam een beetje de, de snelle hap. Uh, overgevlogen uit de Verenigde Staten, geloof ik. Eigenlijk. Het was voor ons. Uh, ik ben uh, ter wereld gekomen in een gezin van vijf kinderen. Dat is best wel redelijk wat. Ja. Was het het uitstapje ergens in de zestig jaar. Ik was uh, nog relatief jong. En dan mochten we dus inderdaad met mijn ouders mee. Dat ja. was één keer in de zoveel tijd. En dan kregen alle kinderen echt een zak vol kwartjes. Oh ja, dan en dan werd je zelf losgelaten in ja. die automatiek. En kwartjes, hè? dat is wel wat anders dan tegenwoordig. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader verkocht... een zakje patat voor een kwartje en met vijf cent mayonaise, ja... Het lijkt wel oude lullen praat, maar we zitten bij Max natuurlijk. Dus dat mag. Dat mag ja. sowieso. Maar ik vind maar dat Ik overal heb er ontzettend mag. leuke herinneringen aan, want uh, mijn vader maakte alles zelf. Die maakte zijn eigen bami-ballen, nasi-ballen, zijn eigen kroketten. En uh, ik, wat heel leuk is om te vertellen, is dat uh, ja, mijn vader leeft al heel lang niet meer. Hij is overleden in 82. Dan uh, nou, is hij niet ja, echt super oud geworden, toch? Nee, nee, 57. En toen had hij die zaak al niet meer, maar ik zat in mijn hoofd te denken... Van, hoe maakte hij nou die kroketten? En ik heb een vriend die mij uit heeft gelegd... dat je eerst moet beginnen met een roe. Dat is bloem en boter. En dat je dan dat moet mixen met bouillon. En dan krijg je dus ragout. Met, uh, met kals of rundvlees... Dus ik ben op een goed moment op een ochtend wakker geworden. En toen ben ik de kroket gaan maken. En het was hartstikke leuk om dat te doen. Maar is die ook gelukt? Want ik heb van mijn grootmoeder altijd begrepen... die maakte dus ook zelf dat het een absoluut... minutieus moeilijk, ingewikkeld taakje is. Nou, je, je moet er gevoel mee hebben. Het is iets wat niet... Het laat zich niet meten. Je moet gewoon... Uh, als je een, een ragout maakt, dat is het meest belangrijke. En het moeilijke is dat je uh, moet weten hoe dik het moet zijn. Want als het te dun is, dan loopt het kroket leeg. Dus uh, het is een <laughs> beetje geluk hebben. Ik doe het puur op mijn gevoel. En uh, de smaak uh, is ook een beetje een uh, gevoelsdingetje. Dat het niet te flauw wordt. In, uh, Even terug te naar bloemmer. jouw vader. Die kon dus goede kroketten maken blijkbaar. Ja. Want anders had hij er geen afzetmarkt mee gevonden in Baren. Hij had zelfs de naam krokettenkoning. De Wat krokettenkoning. Ja. Met een hoofdletter. Dat weet ik niet. Dat hoop ik wel dan. Ja, ja even, vast wel. Even vanwege de ja. taal. Ja. Nee, maar even terug naar jouw vader. 57 is hij geworden. Jij bent geboren in 1955. Ja, klopt. Dus jij dreigt zo'n beetje uh, die je leeftijd uh, te bereiken. Ja. Maak jij je daar zorgen over? Of denk je ervoor? Nou, veel ik denk aan? er wel aan. Ik bedoel, Vera, mijn vrouw, die is wat ouder dan ik, die wordt volgend jaar 60. Dus die is al over die grens heen gegaan. En ik moet zeggen, ik kan mijn ouders herinneren... in die periode, mijn vader ook. Als iemand, dat waren mensen die ontzettend hard aan het werk waren. Heel veel zorg hadden over geld. Want uh, ik, ik, hoe dat dan kwam, weet ik niet helemaal. Maar ik weet dat mijn vader uh, keihard moest de, doorbuffelen... om uh, ja, de, de bank tevreden te houden. En dat, dat is heel anders dan tegenwoordig. En uh, hoeveel uh, kinderen moest heb, hij de mond voeden? Nou ja, ik ben, ik ben er een van zes jongens. Wow. Dus ik, uh, ik heb een tweelingbroer, Kees... En ik heb een oudere broer, Bert. En daaronder zitten nog, nog vier broertjes. Is het een een, een, een tweeling, Kees? Nee, dan was hij hier bij me geweest waarschijnlijk. Ja. Nee, er zijn twee eierig. Oké. Okay. Nee, dan, want anders had ik gevraagd... zit dan ook nu hier wel Geert tegenover mij? Of zou het ook Kees kunnen zijn? Nee, nee. nee. Kees en ik zijn toch wel heel erg anders. Kees is nu... Hij noemt het zelf professioneel bestuurder. Hij uh, is uh, uh, volgens mij uh, onderdeel van... het sticht heet dat. Hij... Uh, uh, is regiohoofd bij uh, onderwijs in, uh, uh, in het gooi, onder je, andere. Je, je dreigt in de lach te schieten. Nee, ik zit even te kijken. Van, ik weet niet zo goed uh, uit te leggen wat het dan precies is wat hij doet. Wat vind maar je ervan dat hij doet? Nou, geweldig. Ook oh, dat wel. Hij heeft gedaan wat hij uh, heel graag wilde altijd. Hij, hij heeft eerst 25 jaar voor de klas gestaan. En is toen uh, leiding gaan geven aan, uh, ja, of, uh, aan, aan... volgens mij het katholieke onderdeel van onderwijs in uh, het sticht. En het sticht is... Gooi in een land, geloof ik, als ik het wel heb. Ik zou het is, uh... werkelijk niet weten. Ja. Ik ben niet ja. zo bekend hier uh, op het uh, Goois zal ik nee. maar zeggen. Ah. Zes ah. jongens. Ja. Pittig gezin, ook voor je moeder vrij pittig. Wat voor vrouw was jouw moeder? Want zij leeft dus ook niet meer. Nee, zij is overleden in 92. Ja, uh, dat, dat zijn mensen mijn vader en mijn moeder die ons keihard gewerkt hebben. Mijn moeder werd op een gegeven moment ziek. Ik had, ik, heb wel grote, uh, uh, ik had een sterke band met mijn moeder. Ook omdat ze mij meer of meer... Het vertrouwen heeft gegeven dat, uh, ondanks het feit dat ik niet zo heel duidelijk praat of sprak als kind, uh, uh, dat er voor mij ook wel in de, een, een toekomst was weggelegd in de, in de kunstwereld, in het acteren, muziek maken en zo. Zij heeft mij gestimuleerd om. Uh, uh, ik wilde heel graag muziek maken. Dus zij gaf mij op vijf jaar leeftijd een montemonicaatje. <laughs> Daar begon het mee. En later ging ik accordeon spelen. En zo rolde ik een beetje in die wereld. En ik heb dat heuveltje, wat heel veel kinderen ook proberen te maken... om je instrument een beetje te bespelen, dat heb ik kunnen nemen. En op die manier werd mijn belangstelling gewekt voor de muziek. En, uh, Kon zij op de een of andere manier jouw ziel lezen? Omdat zij zag wat jij in je had? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat mijn moeder ook af, achteraf gesproken... wel gelijk had dat ze twijfelde aan uh, of er een toekomst voor mij was... in de wereld van de van de kunst, van, van het theater en van de muziek. Want ik, heb, ik ben er nu achtergekomen dat het best ingewikkeld is en moeilijk... en dat je veel geluk moet hebben en heel veel doorzettingsvermogen... en dat je in zekere zin een bepaalde authenticiteit moet hebben... om daar uh, je, je, je werk in te kunnen hebben. Hoe ben je erachter gekomen dat het inderdaad vrij lastig is? Nou ja, omdat het, om te beginnen. Het lijkt het moeilijk goed is. te gaan in jouw carrière. Dus nou, ja. oh, die Bob Fosco, laat maar. Uh, laat nou, ik, ben, uh, ik ben vrij ik ben multidisciplinair. Hè? Ik ben acteur en muzikant. Waardoor ik eigenlijk uh, het geluk heb. Uh, dat ik. Uh, kijk, muziek, we hadden het er net ook in het voorgesprek een beetje over, is vooral in Nederland gewoon helemaal niet zo makkelijk om daar uh, je brood in te verdienen. En uh, uh, ja, kijk, uh, hoe het voor mij eigenlijk is begonnen, is dat de, de doorbraak van de Raggende Mannen in 1990... Uh, uh, uh, is heel belangrijk geweest. Want daardoor heb ik, uh, heb ik landelijke bekendheid gekregen. Daardoor ontstaat er veel meer werk. Ik heb daarvoor ook al in filmpjes gespeeld... en televisie dingen gedaan. Uh, uh, maar dat was voor heel belangrijk. En dan, uh, ja, dan merk je dat je aan de bal bent. En als je dan uh, initiatiefrijk genoeg bent... dan kun je aan de bal blijven. en Kun je dingen ontwikkelen. Ik heb eigenlijk met de mannen... echt tien jaar lang mijn eigen ding kunnen doen. En heb ik ook een bestaan uitgevoerd. Uh, uh, uh, Gehad. En ik heb natuurlijk ook daardoor landelijke bekendheid gekregen. En het interessante van dat was dat er uh, met dat soort muziek... in die periode nog wel het een of ander te doen was. Want de radio, met name VPRO, Fara en KRO... die richten zich toch wel op een soort van vernieuwing. Of uh, althans mensen die hun nik durfden uit, uit te steken. En wat nu jammer is uh, in de media... maar het is een beetje een oud verhaal, ik wil er ook niet over zeuren... zo lopen de dingen eenmaal, is dat... Uh, de radio zich op het moment... de publieke omroep en de commerciële natuurlijk... maar de publieke ook zich veel meer richten... op de mainstream, op wat de mensen leuk vinden. Terwijl ik vind zelf... dat we uh, de vernieuwing... Uh, hard nodig hebben om muziek zich te laten ontwikkelen. En dat komt op het moment niet zo naar boven toe. Uh, uh, uh, sommige mensen zeggen van... ja, dat kun je vinden op internet... maar ik, ik ben niet zo iemand van... Uh, zoeken op internet. En de graag... enige manier om jouw onderscheidende vorm... van, van muziek maken... Uh... Laat we zeggen, over het voetlicht te krijgen is onder meer natuurlijk via de commerciële en via de publieke omroep. En daarin vind je dat er te weinig ruimte wordt gecreëerd om die. Nou, ze een keuze gemaakt. Het is echt een keuze gemaakt. Uh, uh, uh, ja, dit is natuurlijk een beetje de spreidsstand uh, of de, de, de mag je misschien wel zeggen, waar de publieke omroep moet zit. Kijk, uh, de, de minister zegt ook: uh, we moeten of, uh, uh, in Nederland drie houden, omdat er namelijk ook Reclameinkomsten uit voortkomen. Ik vind in principe dat publieke omroep gewoon moet functioneren zonder reclame. Dat hoort daar niet. Laat dat bij de commerciële zitten, weet je? Dan kunnen die dat lekker doen. En laat gewoon de publieke omroep een uh, meer uh, informatieve, uh, educatieve functie uh, hebben. Uh, uh, en vernieuwend, eh, ruimte geven aan vernieuwing. Dat hebben we hartstikke hard nodig. Ik bedoel, er wordt in het bedrijfsleven heel vaak gepraat over innovatie. Innovatief. Innovatie is heel erg belangrijk. En dat doe je alleen maar met. Mensen die durven die vernieuwing aan te gaan. Die de grenzen opzoeken. En als en we dat... dan even teruggaan aan jouw rol daarin. En, en, en we gaan kijken naar hoe jij die vernieuwing aangaat. Je moet het ook in de markt kunnen zetten. Want stel dat jij als Bob Fosco heel veel vernieuwende dingen doet. Maar vervolgens komt er niemand een kaartje kopen om jou te, te bezichtigen. Ja, dat valt wel mee. Dan, Kijk, uh, nee, maar stel, ja, dan, dan, dan ik... heb je dus nog niks. Uh, nee, maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om, het gaat niet om de, de kwantiteit. Het gaat om de kwaliteit die je levert. En als ik uh, met de Rachtermannen hadden wij uh, uh, geen groot publiek, maar wel maar wel een heel duidelijk, herkenbaar publiek uh, die het kon waarderen. Dat gaf ons een, een, dat toen, in die periode, in ieder geval een, een reden van bestaan. Als je die tot vijfduizend uh, cd's kunt verkopen... dan heb je een reden om op te treden of, of dingen te maken. Dus dat... Uh, en dat is eigenlijk verdwenen. Kijk, ik ben natuurlijk al gestopt erachter man, omdat daar een beetje de, de speling uit was, de rek. Het, het, was, het, het project was eigenlijk een beetje... Uh, Werkte niet meer. Toen was ik nog even benieuwd naar. De laatste voorstelling of het laatste optreden was op 4 oktober 1999 in Paradiso. Klopt, ja. Was dat vanwege het feit dat dat ook jouw verjaardag is of niet? Of had het niets toeval. met elkaar te maken? Dat was echt toeval. Kan toch geen toeval zijn? Nou, er, was, er was een dag in Paradiso dat we daar terecht konden. Ik zal het niet, slecht, niet, zo, niet, niet, niet meer vergeten, want het Paradiso stond helemaal vol. Het was de eerste keer dat het echt helemaal uitverkocht maar het, uh... Het is in ieder geval de dag in 1955 dat jouw moeder jou geworpen heeft. Hè? 4 oktober 1955. Ja, Eén van een tweeling, hè? Ja, inderdaad. Ik ben Wie was... minuten ouder dan mijn broer. Twi Kees. Ja, jij bent de oudste. Ja, ja, ja de oudste. Ze voelt het niet hoor, maar dat heb ik Twintig uit de overleving... minuten, is dat een normale tijd daartussen? Ik weet dat Geen. eigenlijk helemaal niet. Ik denk niet. dat tweelingen vrij snel komen, ja. Dat, dat ja, ja er moet niet langer... drie uur tussen nee, zitten nee, of Volgens zo. mij niet. Nee. nee. nee. nee. Laten we eventjes teruggaan naar dat moment dat jij uh, geboren werd. Want wij zoeken altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... naar een fragment uitgezonden precies op die dag dat jij en Kees dan geboren werden. Ja. 4 oktober 1955. We hebben dat inderdaad gevonden. Want op dat moment opende prins Bernard in Etteleur de nieuwe tomadofabriek. Ken je nog de tomatoriatjes? Ja. Ja, Hoe zeker. zien ze eruit volgens jou? De tomatorekjes. Ja? Nou, dat zijn volgens mij die vergroomde dingetjes... die aan de muur hangen waar je een telefoon overheen hangt. Maar ze hadden ook stoeltjes en krukjes. Tomato, ja. ja fantastisch. Nee. Ja. Dus Wat gaan... was, was dat? Dat was in Etteleur in Etelur. Brabant. Ah. Ja. Dus we gaan even terug naar jouw geboortedag... en die van Kees natuurlijk. Bob Vosco in dit geval hier bij ons bij Nachtvluchten op Radio 1. En we begeven ons naar 4 oktober 1955. De zang en gejarf van 1500 schoolkinderen en het ritmisch geluid van draaiende machines waren de begeleidende klanken van het werkbezoek dat zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard vandaag aan het nieuwe industriegebied van West-Brabant heeft gebracht. 10 minuten over tien kwam de prins in Etteleur aan waarop het raadhuis een bespreking volgde met enkele autoriteiten over de industrieontwikkeling van West-Brabant. Na de lunch was prins Bernhard aanwezig bij de onthulling van het plastiek van de Franse beeldhouwer Kien boven de ingang van de nieuwe tomadofabriek. De directeur, de heer J. van der Tocht, zei in zijn reden onder andere dat de 4 oktober voor zijn bedrijf een belangrijke datum is. Als straks, al dus de heer van der Tocht, door de inschakeling van de elektrische stromen begin wordt gemaakt met de productie, is een lange periode van voorbereiding, bouw en installatie beëindigd. Al voor ons door het overhalen van een hendel de fabriek officieel in gebruik te stellen, sprak Bins Bernhard de ongeveer 400 genodigden toe. Bij het bezoek wat ik vanmorgen aan de gemeente hier uit de Leur heb gebracht, ...heb ik gezien dat door de maatregelen van overheid en door het initiatief van de verschillende ondernemers... ...hier werkelijk bijzonder belangrijke resultaten zijn bereikt. Hiermede verklaar ik dus gaarne deze tomatenfabriek in Ettenleur officieel voor geopend... ...en vraag nu de steun van onze directeur om mij te helpen om deze plechtigheid met de goede hand te geven. Ja. Ja. Prins Bernhard op 4 oktober 1955. Ja. De geboortedag van Bob Vosco, onze gast die hier bij Nachtvluchten op Radio 1. Prachtig, hè, om die stem even terug te horen? Ja. ja. Je kon hem ook heel goed nadoen. Nou ja, weet je, weet je wie het heel goed kon? Dat was Helman Koch. Die zat in het programma had van... Uh de VPRO, radio. En die, uh, die deed vaak uh, uh, Prins Bernhard na. Ja, fantastisch. In ieder geval de dag waarop jij geboren bent in Baren. Je zei, op mijn vijfde kreeg ik van mijn moeder een mondharmonikaatje. Ja, in mijn beleving, ja. Ik zat op de kleuterschool, Misschien. volgens mij. Ja, ja de kleuterschool is ja. vier en vijf. En als je zes bent, volgens mij ga je dan... Ik was aantoonbaar een heet. creatief uh, muzikaal kind. Wist je dat zelf ook of, of zag jouw moeder dat eerder? Dat in zag je? zij waarschijnlijk. Want ik, ik, ja. Kijk, je moet het zo zien. Wij hadden een, noem je een warme zaak. Dus mijn vader die had, begon met een banketbakkerij waar altijd de radio aan stond. En uh, ja, die automatiek uh, was natuurlijk ook heel erg gezellig. Dus mijn vader had een hele grote bandrecorder... Met, met banden, met muziek die een oom van mij had samengesteld. En die, uh, dat stond de hele dag aan. Dus wij, wij groeiden op met muziek. En het was natuurlijk ook de periode dat uh, ja, de pop echt uh, belangrijk werd. Hè? De Beatles en de Stones braken door. En, uh, ja, en mijn moeder die was er ook uh, helemaal gek van. Dus wij, ik kan, wat ik me kan herinneren is dat zij stond te strijken bij uh, de top 10 van... Hoe heet die nou ook weer? Herman, Stock. Herman ja, en het Stok. Herman ja. En er werd maar een, een deel van het liedje gedraaid. Weet je? En dan nu nummer 1, weet je dus ja, die, die hield er heel erg van. Dus wij, wij groeiden heel erg op met in een, in een atmosfeer waar, heel, waar muziek heel belangrijk was. En heb jij binnen dat harde werken van, van, van jouw ouders, kleine zelfstandigen dus, heb jij daar binnen ook die discipline meegekregen van doorzetten? Euh, energie erin steken? Want je moet volgens mij heel erg. Um, Vastbijtend zijn om in dit vak gedurende zoveel jaren te kunnen overleven. Wat je net al zei, je moet ook heel veel geluk hebben en zo, maar je moet ja, ook door kunnen bijten. Ja, aan de bal blijven is natuurlijk ook aan een de bal beetje. Blijven, Je moet ja. uh, het initiatief blijven. Ja, tenminste, dat geldt voor mij. Dat komt eigenlijk omdat ik niet echt gezegend ben met een. Vind ik van, van mezelf met een, een groot talent. Uh, dus ik moet het echt van mijn, van mijn authenticiteit en mijn doorzettingsvermogen hebben. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ja, als ik om me heen kijk. Ik, ik heb uh, op mijn. Uh, ik denk dat in 81 was Prince gezien in Paradiso. Dat was zijn eerste concert. Dat is zo. Dat staat zo op een eenzaam niveau. Het is zo, het is zo waanzinnig. Uh, daar hoor ik helemaal niet bij. Dat is niet mijn kwaliteit. Ja, ik weet niet wat mijn kwaliteit is. Dat is misschien. Uh, ja, dat ik dat accepteer dat ik maar een beetje een uh, ja, eenvoudig iemand ben. Maar, maar uh, voel je dat echt zo? Dat je. Dat je eigenlijk niet voldoende talent hebt... of eigenlijk meer zou willen hebben... en dat je maar eenvoudig bent. Is dat echt zo? Of, of is het mooi om zo bescheiden over te komen... terwijl je eigenlijk nou, tot op heden al een hele succesvolle carrière ja, hebt Ja, opgebouwd. Ik bedoel, uh, ik denk dat ik uh, de, de mazzel heb gehad... dat ik uh, mijn eigen oorspronkelijkheid heb weten te behouden. Dat is een beetje uh, dat ik niet dingen ben gaan doen... Eh, sterker nog, ik denk dat dat heel wezenlijk is voor mij. Omdat eh, ik in het beg begin van mijn periode... dat ik Nederlandstalige muziek maakte... Eh, in een bandje heette Stijle Wand... dat wij ontzettend op zoek waren naar heel goed muziek maken. Eh, dat, eh, verantwoord dingen doen. Terwijl daar ligt mijn kracht helemaal niet. Dat, dat is helemaal niet mijn ding. Dat hele te goede technische... Uh, ik ben ook eigenlijk niet echt. Ik ben, mensen noemen mij uh, in, in musical, in, in de muziekwereld, een natuurstem. Ik heb mijn eigen mijn, mijn stijl ontwikkeld. Uh, misschien is dat, uh, heeft dat te maken met dat ik in onderwijs niet zo goed uh, uit de voeten kan. Ik bedoel, dat is altijd voor mij moeilijk geweest. Uh, Afgekeurd voor dienst omdat je non-coöperatief was. Ja, ook en een juiste had... oog en een juiste ja, in je hart. Precies. Jij weet alles, hè? Nee. Zonder dat je een briefje kijkt. Dat vind ik wel heel knap. Ik, ik fijn, weet ja. nog lang niet alles. Daarom heb ik gelukkig nog. Het is nu zes minuten voor half zeven. Ik ja. heb nog tijd om je uitgebreid te bevragen. Ja. ja. Uh, nee, ik was gewoon... Uh, uh, het rare is dat toen ik met de Rachtende Mannen begon... Uh, speelde ik met uh, een van de muzikanten met wie ik... Uh, ben, ben begon ook eigenlijk met mijn allereerste bandje, Michael Peet. En die zei van, dit is de muziek die helemaal bij jou hoort. Dit is gewoon jouw muziek. Dit ben jij. Dit is, dit is jouw... Uh, er zit een soort van verzet in. Een soort van... Uh, uh, wat mijn moeder dan ook weer tegen mij zei. Uh, van je moet de mensen niet zo tegen je in het hannas jagen. Je moet eens een beetje coöperatiever zijn. Ik, ik kon dat nooit zo. Ik was altijd een beetje in mijn eigen wereld. Uh, verzet waartegen? Als het al nou, verzet, verzet is. Verzet tegen dat wat de mensen van je willen. Dat zo begon het met de raggende mannen ook. Ik had zoiets van, ik wil nu een plaat maken die niemand mooi vindt omdat iedereen altijd maar zegt van, zegt van ja, maar uh, ik vind dat niet mooi. Of ik vind dat uh, het moet daar en daaraan voldoen. En daar word ik een beetje gek van. En heb je dan in die tijd wel eens nagedacht over... wat de consequenties zouden kunnen zijn... ten opzichte van de verantwoordelijkheid die je hebt... wanneer je een gezin begint, financieel. Ik maak een plaat die niemand ja. mooi vindt. Wat ik ermee verdien, dat boeit je dan. Dus dient ja. de gevolgen wellicht niet. Nou, het maar... interessante van mijn situatie, wat je nu vraagt... is dat ik een vrouw heb... En toen had, die een vaste baan had bij waar we nu zitten... Televisie-editor? Televisie, ja. Ze is ja. video-editor. Dus die, uh, die had een vaste baan hier bij de NOS. Uh, dus ik hoefde me daar geen zorgen over te maken. Ik had haar beloofd, laat mij nu maar de komende periode voor de kinderen zorgen. En dan kan ik zelf ook een beetje freewheelen met muziek. Dus dat, uh, dat past heel goed bij elkaar. Dus mijn verantwoordelijkheid om geld binnen te brengen... was eigenlijk niet zo extreem. Uh, ik bracht niet zoveel binnen eigenlijk. Dat, uh, Drie kinderen? Ja. Wat voor vader... Ben jij voor hen geweest? Leek jij bijvoorbeeld op je eigen vader, zoals die voor nee. jullie zes kinderen was? Ik denk dat ik daarin meer op mijn moeder lijk. Uh, Welk op mijn je vader het? was ook heel erg druk met, uh, en die maakte zich veel, ja, wat ik al zei, die maakte zich heel erg veel zorgen over, uh, over dat het allemaal moest blijven lopen. Nu, achteraf gesproken, begrijp ik dat ook wel heel goed hoor, want die mensen gingen grote verplichtingen aan met banken. En mij is een beetje verteld dat mijn vader had een hypotheek op het huis wat hij had gekocht en een nieuwe zaak... want ze zijn later een wassalon begonnen. Er zat 12% rente op. weet je, Dat is gigantisch. Als je het nu vergelijkt met, met, met nu... Ja, is dat toch een, een hele grote verplichting die je aangaat. Wat een bijzondere switch van een automatiek naar een wassalon. Ja, het is dienstbaar. Het is, het is, een dienst, dienstbaar, het is uh, dienstverlening wat ze, wat ze deden. En, en in welk opzicht lijk je dan... als vader zijn het ten opzichte van jouw drie kinderen... iets meer op je moeder? Nou, omdat mijn moeder volgens mij uh, uh, vond dat uh, haar kinderen moesten doen... waar ze gelukkig in werden. En dat heb ik nu maar naar mijn, naar mijn kinderen ook. Dus je probeert hen ook mee te geven. Volg de authenticiteit van jezelf. Ja, nou, ja waar je gelukkig in bent. Of waar, waar, je, waar je blij mee bent. Uh, ja, Ella zit dan ook van mijn, mijn, mijn, mijn, Dat is de middelste. Die is nu 27. Die zit ook in de muziek. Maar die doet dat echt omdat ze er ontzettend van houdt. En niet omdat het een logisch gevolg is van... omdat ik het gedaan heb. Sterker Met haar nog, heb zij... je op een, op, in een voorstelling op de parade gespeeld. Ja, ja, de voorstelling helemaal niks aan jou. Dat was een soort uitloper van klassiek raggen. Ze zeiden bij de parade van uh, uh, zou Geert dan niet... Uh, uh, dat drie keer per dag willen doen. Ik zeg maar, ik kan klassiek raggen, dat kan ik één keer in de week. Dus dat gaat niet werken. Dus wij hebben een voorstelling bedacht rondom de liedjes. En daarin speelt Ella een, uh, een verwende prinses. En ik ben een verveelde koning. En Martijn Bosman, dat is een, uh, een slagwerker die de mensen misschien wel kennen... uit slagwerken van Kane en Gotcha en ook in de groep Fosco. Die overigens ook goed karakteren. En die, uh, die speelt een, uh, een, een lakai die heel hard werkt. Dat was een beetje het verhaaltje. En, en Ella jij hebt in. bij Ella van het begin af aan ook gezien... Dat zit in die genen. Dat gaat, dat gaat ontluiken. Dat, ja, maar dat, dat gaat is ook die niet kant zo moeilijk. In. Je ziet gewoon dat de liefde voor uh, uh, muziek, dat zie je bij kinderen heel snel. Dat, uh, ik, ik had het bij Thijs, mijn oudste, uh, minder. Die was veel handiger. Uh, uh, dat was echt een ondernemingsgezin type. Wij zeiden, bij uh, wijze van grap, altijd: van, van Ella wordt de artiest en, uh, en Thijs wordt de manager. Dat tekent zich zo af. Ja, en Ella is ook qua muziek echt iemand die vind ik uh, zich veel... Ja, die heeft een veel meer natuurlijke aanleg uh, voor muziek dan ik lijkt wel. En ja. probeer je haar dat lef bij te brengen, wat je zelf hebt en had? Ik ga een plaat maken die niemand mooi vindt, want ik wil niet Ja, die, die keuze, die, dat klinkt misschien heel raar. Mensen vinden het al zo raar klinken, maar het had te maken met dat ik op een of andere manier uh, in de gaten had dat om jezelf te onderscheiden in een wereld waar zo ontzettend veel gebeurt, moet je een hele specifieke keuze maken. En als je niet behept bent met uh, een groot uh, muzikaal talent, moet je dan moet je het, het ergens zoeken. Dan blijf je maar volhouden hè, dat je ja, dat, dat... Niet, hebt. Nou, niet hebt. Het grote talent ik... bij jou is dus de authenticiteit. En dat je dat weet vast te houden. Ja, je, en dat je, je, je moet daarmee aan de En je eigen wortels vind ik. Ja. En hoe trouw ben je dan op het moment dat je uitgenodigd wordt voor een commercial? Of ben je dan trouw aan, aan je de portemonnee? Die toch ook wel eens een keer gevuld mag worden. Ook al werkt je vrouw bij uh, NOS Video. Nou ja, ik ben, ik ben dan... Uh, uh, <coughs> uh, ik, ik heb, ik heb hem nog nooit gemoeid met die keuze gehad. Vroeger werd er ontzettend op neergekeken. Ik heb ook televisiecommerus uh, gedaan. Ik ben acteur. Ik, bedoel, ik, ik werk met mijn stem. Daar moet ik het van hebben. En ik heb In mijn stem heb ik een eigen geluid. En in mijn optreden als uh, uh, acteur op televisie of film... heb ik ook een bepaalde eigen kenmerkende manier van dingen doen. En hoe bepaal je dan voor, voor welke commercial je eventueel wel wil werken... en voor welke niet? Want je wil dan toch iets van, van die authenticiteit ook daarin vasthouden, neem ik aan. Nou ja, ik, ik word meestal voor specifieke karakterdingetjes gevraagd. Dus ik ben niet een algemene voice-over. Uh, dus mensen vragen me voor een bepaald geluid. En ja, als ik vind dat uh, mijn eigen uh, uh, uh, visie op bepaalde dingen niet strookt met een commercial, dan moet ik het eigenlijk niet doen. Want mensen herkennen me wel. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik hou niet zo... Ik bedoel, het klinkt misschien een beetje eigenaardig... maar ik hou ontzettend van, van goed eten. Dus als dan de grote hamburgergigant in Nederland... mij vraagt of ik een commercial wil inspreken... kan ik dat eigenlijk met mezelf niet helemaal verenigen. Terwijl ik op zich de inspreker het, het probleem niet vind. Ik heb zoiets van, ja, als je, als je uh, zingt met... Uh, Drachten uh, uh, uh, de mannen een vette bek, vette bek, een vette bek. Als afzet tegen de snelle hap. Dan moet je niet reclame gaan maken voor de snelle hap. Heel bijzonder dat je vader ja. de initiatiefnemer was in Baren om ja. zo'n. Uh, maar, zo maar het waren handgemaakte te spullen. Ja, heel ja. anders. Hè. Echt vanuit de, maar nu de visie van de ook. Ban banketbakker. Ik snap ook precies. Ik snap ook waarom jouw vader goede kroketten kon maken. Want hij is begonnen als banketbakker en de banketbakkers ja. die kunnen. Daar echt komt bijna het van ja. Ja. ja. Je hebt de banketbakkerskroket en je hebt de slagerskroket. Dus er is ook nog een. Verschil in, ja. Ik denk dat ik zou willen gaan voor de banketbakkers banketbakkerskroket. Ja, ja. En het verschil daarin is dat het vlees van de slaagskroket... is meer vermalen door de ragout. Terwijl de, de banketbakker heeft er een hele mooie blokjes... Stukjes. Uh, bla, uh, kalsvlees. Mm. <laughs> dat was het dat karakteristieke vroeg, ja. stemgebruik. Nee, bij Nachtvluchten op Radio 1 is het nergens te vroeg voor. Ook niet voor een stukje stemgebruik. Wat ik graag zou willen horen uit uh, jouw nou, bundel, mag ik het noemen, toch? Ja, het is, nou, het is een bundel. De Vera heeft het samengesteld, hè, mijn vrouw. Die uh, had een periode en die is uh, in, de, in de archieven gedoken. En heeft alles bij elkaar geveegd. Uh, het is wel mijn tweede boekje, want het eerste boekje wat ik heb geschreven... dat, is, uh, dat heet Sodomiet erop. ja. En dat, uh, daar had je gaat... meteen ook een naam mee gevestigd, begreep ik. Ja. Uit de stukken die ik gelezen heb. Uh, dat, dat ging over het, de, de, de roemruchte jaren van de de mannen. Dat is ook een heel leuk boekje. En dit is het tweede. Uh... Getiteld uh, Blind op mijn ogen. Het is ja. verschenen bij de Nieuw Amsterdam. Ja, Nieuw Amsterdam, ja. Stel dat je daar nou met jouw karakteristieke stemgeluid... iets uh, op dit vroege uur, het is drie minuten over half zeven... zou uh, mogen voordragen, waar valt je keuze dan op? Nou, dat is, dat is ingewikkeld. De bril erbij. Dat is allemaal zoveel. Ja, het is veel inderdaad. Even, het zijn, het zijn... Ga jij zoeken en dan ga ik in de tussentijd eventjes aan de luisteraar kenbaar maken dat ze mee kunnen doen aan een prijsvraag waarmee ze dus kans maken op een van de drie exemplaren. En het is een heel mooi boekje. Door he, de, de uitgeverij beschikbaar gesteld. Door uh, Erik Kessels, een vriend van mij van het bureau Kessels Kramer, die heeft het uh, bedacht, deze voorkant ook, uh, de, de cover. Ja, er kwamen ja, ook prachtige is... foto's in voor, zag ik. Ja. En je kunt dus als luisteraar kans maken op een van die drie ter beschikking gestelde exemplaren. Dan moet je even naar de site gaan, naar de Bob Fosco-prijsvraag op nachtvluchten.fm. Dan moet je de volgende vraag namelijk beantwoorden. Fosco brengt op dit moment een aantal nummers van de raggende mannen... onder klassieke muzikale begeleiding. En Bob wordt voor dit unieke project Klassiek Raggen, getiteld... gesteund door een tienkoppige afvaardiging van het Ricciotti-ensemble. En wat is de naam van dit project? collectief. Ga daarvoor naar onze site nachtvluchten.fm. Geef het juiste antwoord en u maakt kans inderdaad op dat boek Blind op mijn ogen. Welke heb je uitgekozen, Bob? Ik heb uitgekozen een gedicht wat ook gaat verschijnen in een bundeltje uh, uh, wat weer uitkomt na aanleiding van de nacht van de poëzie. Waar ik, uh, 17 nou, september. Een droom komt uit. Ik mag daar ook uh, Is dat voor het eerst de... dat je daar acte de présence geeft? Ja, ja, ja. ja. Ja, omdat er opeens een boekje is. En Ingmar Heids die belde me op dat is de samensteller, waar ik ook wel samen mee gewerkt heb. En uh, die zei van ik, toen zei hij van ja, we willen een gedicht selecteren. En toen heeft hij dit gekozen. Dat is Ik wil je broer niet zijn. Eigenlijk is dat uh, iets wat ik heb opgetekend uit de mond van onze uh, uh, lichtman, Bart Fleming. Dus eigenlijk hebben we het samen geschreven, maar ik heb het genoteerd. Dus dan ben ik officieel dan wel de auteur van dit gedicht. Ik wil je broer niet zijn. Nou, let op. Midden in de nacht hoor ik de bel. Slaperig maar nieuwsgierig doe ik open. Daar sta je weer met je plastic zak. Je zegt, ik wilde naar mijn broer toe lopen. Maar ik ben je broer niet, stomme trut. Wel lekker hier komen slapen en ondertussen even lekker... Uh, ja, ik wil je broer niet zijn. Ik wil je broer niet zijn. Zie je dat dan niet? Ik wil je broer niet zijn. Zie je dat dan niet? Ik ben geen familie van je. Dat zou je wel willen, hè? Moet je kijken wat je doet. Zie je niet de handen trillen? Kom maar binnen hoor. Ik maak wel chocola. Maar dan moet ik weer naar bed. Ik ga niet uren liggen lullen. Zo is het maar net. Ik wil je broer niet zijn. Zie je dat er niet? Ik wil je broer niet zijn. Zie je dat er niet? Ja, celibatair in mijn wollen onderbroek lekker in jouw broer liggen wezen. Het is mijn bed, mijn eigen bed. Zie je dat er niet? Vind je het erg als ik bedank? Jij slaapt niet bij mij, slaap jij maar lekker op de bank. Ik wil je broer niet zijn. Zie je dat er niet? Ik wil je broer niet zijn. Zie je dat er niet? Ja. Bob Voskel, op Radio 1 bij Nachtvluchten, uit het boek Op Me. Blind op mijn ogen. Juist blind op mijn ogen. Sommige mensen zeggen blind aan mijn ogen, maar ik heb blind op mijn ogen vanuit mijn uh, gedachten... Blind op mijn ogen, dat, ja, dat heeft het... met vertrouwen te maken. Ja, het is, ik zweer het. Ja, ik zweer, ik zweer het. het. Blind op mijn ogen. Op het, het licht in het ogen van mijn moeder. Of op het graf ja. van mijn moeder. Of... En wij spuugden dan vroeger ja, tussen zo, twee het, vingers ja, door. Ik zweer het, ja. ja. In Frans is het je te, te jure, geloof ik, ja. Ik moet je dat antwoord even uh, schuldig blijven. Ja. Je te wat? Jure. Je te jure. Ja, ik, te juur. Ik, ik verzeker het je. Ja, ja, ja. Je te jure. Ja, dat zou ja. wel kunnen, ja. Ja. ja. ja. ja. Um, 17 september is de nacht van de poëzie. Je zei ja. net, ik mag daar acte de présence geven. Leuk, hè? W ja. wat, wat maakt dat bijzonder? Voel je de uitnodiging om daar te zijn... als een bevestiging va van je schrijftalent? Of hoe heb je dat ervaren dan? Want je geeft het aan als er iets bijzonders. Nou, kijk, uh, ik heb eigenlijk altijd wel aangegeven... dat de manier van werken met de rachende mannen met name... Uh, uh, in teksten, uh, de onderstonden, er ontstonden altijd teksten voordat we de studio ingingen En daar gingen we mee aan de slag. En die teksten zien er ook uit, als je ze ziet, als gedichten. Dus eigenlijk uh, maakten wij... Uh, in onze benadering een... Uh, van de poëzie gingen we muziek maken. Dat was, zo is het een beetje gegaan. Ik ben, nooit, ik ben geen traditionele songsmith. Ik heb dat ook wel dat doe ik wel... Maar uh, dat, is niet, uh, mijn, uh, dat zit niet mijn kracht, volgens mij. Nee, oké, okay, ik begrijp het maakproces van de teksten... ten aanzien van uh, wat je er dan uiteindelijk... met rachende mannen in, in liedvorm van maakte. Maar ik ben op zoek naar wat het voor je betekent... wanneer je dan voor de nacht voor de poëzie wordt uitgenodigd. Nou, dit, dit, is, is... dat een, dit, een bevestiging? Erkenning is ja, dat erkenning. Wel? Ja. Ja. ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel erg leuk. Ja. En wat vind je er dan van dat zij een, een gedicht uitkiezen... Ik kan me ook voorstellen dat jij met jouw authenticiteit en ik eigen mocht dat wijsheid zelf doen. misschien. Soms. Ik mocht zelf iets uh, aangeven. En toen vroeg ik aan Inma: wat, wat vind jij een mooi gedicht? Of mooi tekst. Toen zei hij, ik wil je broer niet zijn. Ja, ja, dat vind ik. Uh, ik vind het ook moet zeggen, het staat op het album Omschudden, het laatste album Verdrag van Dragende Mannen. Een van de best gelukte liedjes uh, op die plaat. Echt geweldig, vind ik het. Die, die band stopte in 1999, want, want je zei letterlijk... Het was, het, het was op, het was uit. Uh, nou ja, ik kan, kan het wel uitleggen. Mee. Kijk, de, de, de hele oorspronkelijke formatie was er niet meer. Uh, het, het toeval wilde dat ik afgelopen woensdag... Uh, uh, op een verzoek ben ingegaan van Jesse van Limmer van het Magneetfestival, om nog één keer... met de oorspronkelijke uh, uh, combinatie van de Ragedemann... de eerste groep, op te treden. Ik, ik heb heel vaak gezegd van, dat ga ik niet meer doen. Ga gaat tintelen, toch? Of niet? Nou ja, ik merkte ook toen het daar stond te schreeuwen: van uh, Dit is niet goed voor je. Nee, dat had ik je sowieso al <laughs> kunnen vertellen. Dat je daar er zo gaat lang Een soort over van energie uh, gaat er uh, vanuit. Uh, er gaat de knop om. Dat geldt voor de muzikanten, dat geldt voor mij ook. We zijn er helemaal niet bezig met het netjes spelen van een liedje, maar gewoon we zoeken, we proberen een moment te vangen. Dat, dat is ook heel bijzonder aan het project. Eigenlijk uh, doe ik dat in, de, in de, de, de, de, de andere muzikale projecten ook wel. We zoeken gewoon. Het moment, ja, dat klinkt misschien een beetje abstract... maar wat, wat voor een, een flamengo-gitarist duwende is... Het, de geest, de ziel, het moment zoeken... dat, dat is voor mij heel belangrijk in muziek. En gebeurt uh, het vaak dat je het moment net mist? Nee, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar dat komt omdat ik uh, het voorrecht heb om met hele goede muzikanten te werken... die uh, dat ook erkennen en ook voelen hoe dat zit. Dus nee, daar uh, nee, zou, zou ik geen muziek meer maken... Dat is een soort van nachtmerrie. Dat is een soort van, misschien wel, slecht seks. Heb je wel eens slechte seks? Nee, nee, maar ik heb me afgevraagd wat de betekenis daarvan is. Ja, dat vraag ik dan nu aan jou, want jij maakt de vergelijking. Dat dingen niet lukken, dat dingen niet gaan. Als je muziek maakt en je kunt er geen bevrediging uit halen... dan houdt het op, volgens mij. Als je een lied zingt waar je gewoon niet de volle... 100% uit kunt halen, ja, dan nee, het, volgens mij is het heel onbevredigend. Heb jij faalangst? We weinig. Ik ben redelijk zeker van mijn zaak. Ik heb geen. Nee, dat valt wel mee. Hoewel, ik moet je zeggen, ik ben nu uh, al een tijdje bezig met een boekje wat maar niet opschiet. Maar uh, dat heet Ik kan geen publiek meer zien. En dat gaat over mijn ervaring met, uh, met theaterpubliek. Ik heb natuurlijk de afgelopen. Uh, nou, eigenlijk mijn hele leven wel voor publiek gestaan en de laatste tien jaar ook heel veel in theater. En mij is opgevallen dat uh, in theater heel veel... en vooral muzikanten hebben, klassieke muzikanten hebben het ook... toch bang zijn om fouten te maken. En die angst, die ken ik wel. Uh, als je uh, in een rol uh, die heel goed loopt... Uh, uh, 200 voorstellingen moet spelen... dan is er een moment in een, in een tour... waar je eigenlijk bij weg moet blijven... maar het is wel herkenbaar dat je denkt, het gaat nu zo goed... dan gaat een avond komen dat het een keertje niet gaat... En die angst, hè, dat is, hè, die fobie, die, die ken ik wel een beetje. Maar ik, uh, ik probeer daar zo goed, zo kwaad als het kan, ver weg te blijven. Want dat moet je niet hebben als je voor een vol carré opeens denkt van... wat doe ik hier eigenlijk, weet je <lacht> Maar ik ken het wel een beetje, ik ken het een beetje. Maar dat is het enige. Verder, uh, er is trouwens niet zoveel veel over bekend... maar er is laatst een onderzoek gedaan uh, dat... Uh, veel klassieke muzikanten die, uh, die, die slikken beta-blokkers, omdat ze. Ja, ik geloof dat het 40%. om zichzelf een beetje beter te voelen. om goed te kunnen, kunnen performen. Het is ook zo. Heilig vaak. Hè? Dus, dus zeker de, de, laten we zeggen, afgestudeerde conservatoriumstudenten. Ja. Die dan vervolgens uh, op, op het vakgebied hun, uh, hun, hun glibberige pad gaan bewandelen. Ja. Alles is zo heilig. Eén nood verkeerd. En, ja, ja, ik moet je hebt dus drie maanden moment... nodig om je te herstellen, bij wijze van spreken. Uh, de, de, in my verleden opent met een, volgens mij, een soort van. Een, uh, in, in de ouverturen zit een, een hele belangrijke te horen uh, moment. Een, een, een, een, ik moet het zeggen, een, een melodielijn, ja die mag gewoon niet misgaan. Want als dat, als dat misgaat, dat is een heel spannend moment. Ik heb zelf ook gemerkt met bijvoorbeeld de Jantjes, daar uh, heb ik ingezeten, Daar had ik uh, uh, ongeveer op een derde van de voorstelling een solo op de zaal met een accordeon. Dat kan ik heel goed. Ik heb dat lied wat ik dan zing, heb ik al, had ik al tien jaar gezongen. Maar het werd voor mij op een gegeven moment een, werd het een dingetje. Ik had zoiets van, ik doe het altijd goed en vrij en open. Maar op een goed moment uh, ga je realiseren... dat dat niet vanzelfsprekend is. Je moet het altijd doen. En dan kom je op een, in een gebied wat niet oké okay is. Ik zei op een gegeven moment tegen mijn collega Sylvia Alberts. Wij speelden, ik speelde een mop en zei, Ik zei Ik begin een beetje bang te worden voor het moment. Toen zij zei zij, ga daar niet naartoe, hè, jongen. Pas op, dat mag je niet, dat moet je niet afkomen. Het is voor jou leuk, het is voor de mensen leuk. Uh, en het is niet zo gewichtig. Ze zei ook van, dan maak je toch lekker een fout. dat maakt het uit? En zo is het echt. Hè? Maar ja, ik kan dan als acteur... met dus een bepaalde authentieke uitstraling... kan ik makkelijk praten, kan je zeggen van... nou, dan maak ik toch lekker een fout. Maar ja, leuk is dat niet in een hele lange serie. Is het is toch een beetje moeilijk. En je kunt misschien met jouw improvisatievermogen... daar nog uh, met een grappige kwinkslag iets van maken. Ja, ik ben heel Want erg... we kennen Bob Fosco wel en we weten hoe die kan zijn. Mm. Dus we pikken dat wel. Ja, maar toch, ik, uh, ik ben heel... Dat merkte ik in die voorstelling uh, van de parade ook. Toch wel heel constant in wat ik wil doen. Ik wil altijd proberen om het iets beter te maken. Of hè, om... om uh, uh, uh, uh, ik, ken, ik ken ook acteurs die uh, heel goed zijn in improviseren... en die inderdaad iedere avond iets anders doen. En qua tekst ook... Uh, uh, zich niet aan dingen houden. Dat is ook wel een soort van kwaliteit. Maar ik, heb, ik moet het echt hebben van... ja... Uh, verfijning. Dat is wel een beetje... Uh, in een langere serie... Het uh, is wel belangrijk. mooi dat ik jou dat woord... verfijning ja. hoor zeggen, meneer ja. Bob Vosco. Ja. Volgens mij werd jij op dat... magneetfestival onder meer ook... gespot bij de cocktailbar. Zou dat kunnen? Dat kan, ja. Ja. Hoe oh, weet je dat? Ja, wij hebben zo onze informatiebronnen. Dat ja, is mijn zoon, die heeft er een cocktailbar in. Ja, uit. nou, nachtvlucht en zomercocktail, dat is niet voor niks de zomercocktail. Oh. Want wij shaken ook met onze gasten bij nachtvlucht en zomercocktail... een cocktail. Lekker. Die wij speciaal hebben uitgezocht op onze gast. En het zal je niet verbazen, in jouw geval is dat de Bobcocktail. De Bobtail? Als je een hond. De oh, Bobcocktail. Ja. En oh, uh, wij gaan eventjes... Uh, ja, jij mag inderdaad de ingrediënten gaan voorlezen. En dan gaan Barbara, Albert en ik eventjes de ingrediënten hier neerzetten... zodat we deze Bob-cocktail voor jou kunnen gaan klaarmaken. Leuk, Eigenlijk zeg. moet jij hem klaarmaken, hoor. Ja? Ja. Kan ik maar je mag eventjes uh, de ingrediënten... Ja, ingredi in je ga in de amaretto. Uh, dat is een, een, een Italiaanse lekkere liqueur. Uh, 30, mil 30 milliliter, 30 milliliter bananenlikeur. Oh 30 milliliter brandy. Ik moet straks nog wel rijden naar huis. <laughs> en sinaasappelsap. Ijsblokjes. Giet alle ingrediënten in een cocktail shaker. Even flink schudden. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gedaan, joh. Terwijl tijd. Ja, misschien hadden we eigenlijk zoon. je zoon moeten uitnodigen, want dat is de handige jongen van de familie, geloof ja. ik. Ja. Maar we gaan gewoon beginnen. Oké. Okay. Uh, dit is de zeker. Nou, die, ja. die heb je vast wel eens eerder gezien. Ja. Ik heb hier uh, ijsklontjes, want het is natuurlijk allemaal... Dit is het maatbekertje. Dat is een maatbekertje. Eens even kijken, uh... Die grote afmeting aan de bovenkant is 3 centiliter. Dus ja, dat, dat komt overeen met ja. 30 milliliter. Ja, dan gaan we beginnen met de amaretto. Maar je moet het wel maal 2 doen, hè, want anders hebben we oh, te we weinig. Oké, okay, amaretto. Italian. En amaretto is een... Uh, is, is een, volgens mij een het is een Italiaanse liqueur. Ja, ja. ja, amandel. Amandel. Ja. Ik ga even die ijsklonten hier oh. in doen. Oh, hier. We zeiden het eerder al, als je nou hey. op tournee bent, hè? Ja. Je zei, nou, we zijn niet zo op tournee, want het is meestal heen en terug rijden. Maar wordt er nou ook veel gedronken en gebloot en gespoten en gedaan onderweg? Of uh, valt dat wel mee? Nou, er is een periode geweest... Even kijken, nu moet ik, ik moet wel opletten, want anders ga oh, ja. ik fouten maken. Je kunt niet uh, daar twee dingen Er wordt wel gedronken, leg? ja. Uh, in, de in de popmuziek wordt behoorlijk gedronken. En met de rachende was het ook wel uh... aan de hand. Uh, bananenlikeur, ook. Even kijken. Nu twee even, van iets. die uh, afmetingjes. Uh, even kijken, ik heb bananenlikeur. Ik de banaan. Maar is dat vol te houden dan? Uh, dus en dus presteren en onderweg zijn en drinken en een ja, gezin? Ja, sommige mensen die gaan er door uh, ik, ik heb mijn uh, goede vriend uh, Dickie Schulte noordhold uh, die is overleden aan, uh, aan levenschirozen. Nou uh, was het ook een hele grote liefhebber van drank. En uh, kon hij er niet weerstaan staan om. Uh, Terwijl de dokter tegen me had gezegd, uh, nu stop met drinken. Uh, ja, die is nu alweer zes jaar dood. Heb jij en, waarschuwingsmomenten ervaren in je leven? Dat je dacht, nou, ik ga hier nu wel nou, tegen ben, de grens aan. Ik, ik, ik uh, Om te beginnen kan ik niet zo heel goed tegen drank. En, je bent uh, heel zuinig met inschenken, uh, Ja, via ja. Ja. Uh, zo... D dit is toch ongeveer 30 centiliter. Ja, ja en dan is dan maal twee, hè? Ja, ja. Uh... Je kan niet goed tegen drank. Nou, nou kijk, kijk uh, ik moet zeggen, in de periode van de de mannen... ik kon dat best wel met een flinke borrel op uh, een voorstelling... Uh, of uh, een concert geven. Uh, uh, maar op een gegeven moment breek je dat ook op. Ik bedoel, daar zit je in die bus... Uh, uh, uh, naar huis met een slok op en dat is... Uh, en als je dan vroeg je bed uit moet, en, dat is niet te combineren. Dus het feit dat ik een gezin heb met, uh, met opgroeiende kinderen toen, in die periode... Heeft maakte het dat het uh, Dat ik eigenlijk wel een soort van... Uh, ik weet niet wat er gebeurd was als ik die verantwoordelijkheid niet had gehad. Maar ik heb denk ik van huis uit toch al meegekregen... Dat, uh, dat je daar toch niet te ver in moet gaan. Dat je geen des destructieve manier van uh, drank tot je nemen en drugs... Uh, Nee, ik nee. kan me ook zo voorstellen dat het relationeel gezien niet altijd even prettig is uh, wanneer iemand, uh, laten we zeggen. De nou, ik uitgaat. moet je zeggen, de, de, de periode in de ivorie van de room. Dat het wel eens voorkwam dat ik thuis kwam en dat Vera tegen mij zei: Van ga jij maar naar je bed toe. Dat, je, ja, ja, dat het toch echt niet. Uh... Je was ook niet meer leuk dan of zo? Nee, nee, nee. Hoe uitte zich dat dan? Of moet ik haar daarvoor bellen? Ja, maar juist ja, volgens mij ligt ze niet te slapen. Dus dat. Uh, Nee, gewoon, dan, is, dan heb je helemaal niks aan mij. Dan heb ik helemaal niks aan jou. Nee, ja, dat is gewoon... Uh, maar ja, ik, ik moet zeggen... Uh, ik stam niet uit de generatie van coma-zuipen. Wat je dus nu uh, ziet... Er wordt behoorlijk veel gedronken in, uh, onder de jeugd, vind ik. Jouw uh, kinderen, je hebt er drie. De, uh, Ella is 27, Thijs zit boven. Hoe ja, oud is de jongste? Die is 23. Hoe hebben zij zich zo'n beetje tot ge de gedragen op dat moment? Nou, volgens mij... Uh, uh, modaal, uh, gemiddeld. Niet, niet, uh, wat ga je nu doen? Even kijken. Nou, ik, Dit dacht, is de... ik kies even hier voor Mo een soort brandy-type. Oh ja, je hebt brandy nu. Brandy Vecchio, oude maar... brandy. Oh. En dat is dan niet de kersen, maar we doen dan een vleugje kersen erbij uit een ander flesje. Okay. Wat dacht je daarvan? Ja, goed. En dan moeten we ook nog. Er um, moet nog één er, er, er erbij. erbij ja. Oh ja, oh, 20 milliliter. Oh. oh, dat is weer minder. Ja. Weinig eigenlijk. Hè? Maar dus, je kinderen hebben zich daar wel redelijk. Uh... Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk van ons meegekregen dat wij ontzettend veel was houden... doorheen gehaald. We houden heel erg van uh, goed eten. En van lekkere wijn. En, uh, uh, we, ik zit in Frankrijk veel in een gebied uh, in de buurt van Macon. Dus de witte Macon. Daar houdt Ella ook ontzettend van. Dus, uh, maar met Maarten toch ook wel een beetje hoor. Hoewel ik moet zeggen, ik heb uh, weer twee weken in Frankrijk gezeten met zoveel vrienden. En dan schiet je wel eens door omdat je gewoon lekker. Uh, maar dat is ook niet overdreven. Doe maar gewoon een scheutje, toch? Ja, ik doe een scheutje. Een sappelsap. En dan uh, daarna zetten we die 30. Mag mag ja, Jij mag zeker. Ja, zeker. Jij hebt toch een, een huisje in Frankrijk? Ja, in Frankrijk. Is midden, dat iets wat je voor de rust nodig hebt, waar je naartoe gaat om, om, om te reflecteren? Of nou, niet nee, nee het, een hele andere, het heeft een hele andere achtergrond eigenlijk. De achtergrond zit hem in het, in het volgende. Ik, ik eh, woon in Amsterdam naast het Looid Hotel. Eh, daar heb ik een hele mooie bovenwoning. Prachtig, eh, negen kamers. Eh. Wij huren dat. Ik kan dat niet kopen. En ik had zoiets van, ja, als we nou iets willen eh, nalaten aan onze kinderen... is het misschien wel handig om ja, iets, eh, een soort van eh, een plekje te hebben, een familiehuis. En dat is dat huis in Frankrijk voor ons. Dus dat is ons eerste huis officieel. Dat hebben we gekocht eh, acht jaar geleden, negen jaar geleden bijna. Dat is de achterliggende gedachte. Maar ja, het, het werkt ook natuurlijk heel goed om te schrijven. Vera kan daar monteren. Uh, ik heb er al twee albums opgenomen: Omgekomen in Overschot en Gat in de Markt met de groep Vosco. We gaan in, uh, in dit komend voorjaar weer een plaat opnemen. Dus we kunnen allerlei leuke dingen doen. En we, we ontvangen daar veel vrienden en familie. En uh, ja, dat is fantastisch een ja, mooie plek ook waar al die creativiteit kan opborrelen... zonder afleiding van buitenaf, ja, lijkt wel. dat is waar. Het is heel eigenaardig. Als je daar drie dagen bent en je bent ontstrest... dan vallen die leuke ideeën als rijpe, rijpe appels uit de boom. Jij zei net... Uh, ja, jij gaat zeker. Jij moet shaken, ja. Ja. Oh, even kijken. Je zei, uh, we willen de kinderen iets nalaten. Hoe oud denk je dat je gaat worden? Ik bedoel, wanneer ga jij dood, bijvoorbeeld, denk je? Uh, ik hoop voorlopig nog niet. Nee, dat snap ik. Uh, maar omdat ik zeg dat ik een, een, een. Ja, als ik naar de lezers van mijn vader en mijn moeder kijk. heb ik niet zo'n heel geweldig perspectief. Maar ja, we leven natuurlijk nu in een wereld waarin de gezondheid. Uh, veel beter uh, gecheckt wordt en in de gaten wordt gehouden. En op zich ben ik behoorlijk gezond. Dus ik moet het nog wel een tijdje kunnen volhouden. Zullen we daarop proosten? Ja, en, en wat. 95? Nee, 87. Ja, dat zou ik mooi vinden. En wat natuurlijk erg belangrijk is. Uh, is dat je plezier hebt in je leven. Ik denk dat dat de, de, de, het meest belangrijke is: van, uh, de, dat je het dan langer uithoudt. Kun je dat leren, ik, plezier hebben in je leven? Of moet je dat echt gewoon puur door je aderen hebben stromen. dat je van het leven weet te genieten? Dat dat, dat, dat in je zit, karakter kijk, zit. Uh, ik, ik probeer me wel eens te verplaatsen in hoe mensen uh, die een baan hebben, een uh, vaste baan. Uh, uh, en dat moeten volhouden omdat vanuit. Uh, de kosten die het levensonderhoud van ze vraagt... dat ze het moeten volhouden Waar het werk niet leuk meer is. Ik kan me dan voorstellen dat je het toch niet helemaal lekker in je vel zou kunnen zitten. Ja, ik... Er wordt te veel van je gevraagd om dan tegen jezelf in te druisen, lijkt wel. Ja. Zoals jij het omschrijft nu, hè? Dat kan ik me voorstellen. Kijk, je moet je voor... ik ben een redelijk bevoorrecht mens. Dat geldt waarschijnlijk voor Vera ook toch wel. We hebben drie gezonde kinderen. We hebben heel erg leuk werk. En, en, en dat, dat, dat houdt je wel uh, ook gezond, volgens mij. Dat, uh... Dus we proosten op 87. Nou, goed. Als je of op wil. 17 september, Nacht van de Poëzie. Ja, dat vind ik ook wel heel leuk. Waar jij je première beleefd. Ja. Ja. Het ziet er prachtig uit. Het is een beetje... Ja, het ziet er ook wel qua kleur wat, wat drassig uit. Ja. Maar ik heb de glazen versierd. met proost. Uh, proost. Altijd aankijken, anders heb je zeven jaar lang slechte seks. Oh ja. ja. Kijk ik je niet aan? Sorry. Nee, je kijkt mij niet aan. Oh. Prachtig versierd. Nee, ik was een uh, beetje citronen, afgeleid door de aardbeien. ijsblokjes. Heerlijk. Te veel wil je ruilen? Nee hoor, nee. Oké, okay. even kijken. Wat We gaan het niet maakt. drinken, hè? Ja. Nou. Oh. Lekker hè? Oh. Heel mooie fruitige combinatie. Die bananenlikeur. Dat is de mooie finishing touch volgens mij. De bananen, ja, die overheerst een beetje. Maar dat vind ik niet erg. Ik vind het juist wel lekker. Ja. Mmm. Ik denk eigenlijk dat we de kerst vergeten zijn. De kerst? Oh, ja, inderdaad. Nou, die is er niet. Nee. maar ik mis hem niet hoor. Maar goed, ik proosten hartstikke. dus op uh, de Nacht van de Poëzie. Ja ja, ja, ja. En je zei: er komt een nieuw album uit volgend jaar? Ja, dat is wel de bedoeling. Maar tegelijkertijd realiseer ik me van hoe gaan we dat doen? Want uh, de makken met platenverkoop tegenwoordig, CD-verkoop, is: er ja, worden geen CD's meer verkocht. Dus je moet proberen een andere manier. Te vinden om je materiaal te distribueren. Misschien gaan we het er op een stickje zitten of gewoon downloadable op een website. Dus uh, dat moeten we nog even zien. Maar dat is een project wat wordt gedaan door uh, uh, zes muzikanten. Uh, zit ik er dan wel bij, of niet? Nee. En wij doen dat omdat wij dat vinden dat we het niet kunnen. We, we kunnen het niet laten om het toch te doen. Die plaat maken. Terwijl er eigenlijk reëel gesproken... Kijk, vroeger werd er aan popmissikanten vaak werd er een, een budget uh, uh, vrijgemaakt... waardoor je een plaat kan opnemen. Dat is niet meer zo. Dus je moet zelf je, je plaat financieren. En uh, ja, ik, ik doe dat door uh, het huis te beschikking te stellen. En we hebben een hele goede technicus... Uh, die dan, die, die, uh, JP en uh, Frans, die komen dan met een autootje met spullen... Naar Frankrijk En de muzikanten nemen hun eigen spullen mee. En dan gaan we gewoon een week uh, opnemen. En uh, houden we de kosten zo laag mogelijk. En uh, proberen we het, het, uh, het hoogst mogelijke creatieve product eruit uh, te gooien. En op welke manier wil jij later herdacht worden? Wat, wat, wat wil jij achterlaten? Niet zozeer alleen maar bij je kinderen, maar gewoon in deze wereld... Of heb je daar niet zulke hoogdravende ideeën over? Niet, niet echt, nee. Uh, als mensen... De, de, werd een keer aan mij gevraagd... Uh, wat zou er staan op, jou, uh, op jouw grafschrift? Toen zei Dikkie, die was mij net voor... Uh, Sodemiet erop. Uh, nou ja, zo bedoel ik dat ook niet. Het is, ja... Um, ja, ik, ik vind, dat, vind dat moeilijk. Ik ben er ook niet zo mee bezig eerlijk gezegd, hoe ik dat wil. Ik bedoel, ik vind het heel leuk om dingen te maken. Ik ben... Uh, uh, dat is misschien ook een heel leuk gedicht van, van iets maken word je gelukkig. Dat is echt ook aantoonbaar. Hè? Als je iets schept, iets uh, zelf maakt, alles koken of schilderen of een tuintje wieden, of een IKEA-kastje in elkaar zitten. Dat maakt mensen blij. En dat is uh, uh, uh, dat vind ik leuk. Dus ik vind het heel leuk om. Uh, ik heb nu ook een periode waar ben ik wat rustiger. En dan ga ik bijvoorbeeld uh, objectjes maken, schilderen en. Uh, uh, ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ik vind dat wel een hele mooie om, om het gesprek mee af te sluiten. Creëer iets en word blij. Ja, zal ik eens even Want kijken. Want dat is vrienden? eigenlijk wat jij... Ja, zoek het even Weet op. Smakel. Ik heb namelijk de vakantiekolder in de kop. Dus ik moet even mijn doosje okay. vol geluk gaan pakken. Oké. Okay. En jij zoekt even dat gedicht op. Uh, uh, even kijken. Hoe, hoe heet het ook weer? Uh, Scheppen. Scheppen, scheppen, ja. Scheppen. Ik heb inmiddels um, hier een doosje vol geluk. Dat had ik nog in de tas laten zitten. Het is van handgeschept papier. Dat is ook een leuke. Dat is ook een soort schepping. En daarin zitten allerlei kleine rolletjes. En op die rolletjes staan spreuken. En jij mag zo meteen met het pincet op goed geluk een rolletje pakken. Ik ga in de tussentijd even afkondigen, Bob Vosco. Want we zijn aan het einde gekomen. Oh, ja. En ik zie jou inderdaad driftig bladeren. Aan het einde gekomen van Nachtvluchten. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 27 augustus... en ik was in dit laatste uur in gesprek met de schrijver, acteur en muzikant Bob Vosco. Hij was de hekkensluiter van Nachtvluchten, zomercocktail... en volgende week beginnen we met een gloednieuwe maand. De techniek was in handen van Anne Bakema, redactie en regie, Barbara Elbert... samenstelling en presentatie, Nora Romanesco. En straks het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We sluiten af met een kort gedichtje in plaats van het geluks... Ja, daar komt hij -ie. Van iets maken word je gelukkig, dat weet ik zeker. Van iets maken word je blij. Een zuurkoolschotel of een aksbak van klei. Een lied, een vogelhuisje. Een kind of een tekening. Een bloemenperk, een Ikea-kastje. Vrienden scheppen, van iets maken word je blij.